Levi van Eck met het NOS-journaal. Frankrijk telt inmiddels meer coronadoden dan Spanje. In Frankrijk zijn bijna 27.000 sterfgevallen geregistreerd. In Spanje zijn dat er ruim 26.900. Na de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Italië... is Frankrijk nu het land met de meeste coronadoden wereldwijd. Gedupeerden van de toeslagenaffaire... voelen zich opnieuw niet serieus genomen door de Belastingdienst... Enkele tientallen ouders klagen in een brief aan staatssecretaris Van Huffelen dat er te weinig schot in hun zaak zit. De ouders werden door de Belastingdienst onterecht als fraudeur betiteld... en moesten zoveel geld terugbetalen dat ze in financiële problemen kwamen. Van Huffelen beloofde de zaak op te lossen, maar volgens de briefschrijvers tuiten ze weer op veel bureaucratie. Ze zeggen dat ze nog steeds niet weten waar ze precies aan toe zijn en willen snel duidelijkheid. Zeeonderzoeksinstituut NIOS gaat onderzoek doen naar het zeeschuim in Scheveningen. Door het schuim raakten ervaren watersporters gisteravond in de problemen en kwamen er vijf om het leven. Er is nog veel onduidelijk over het ongeval. Mogelijk raakten de watersporters gedesoriënteerd door de grote hoeveelheid schuim. Onderzoekers hebben monsters genomen van het schuim en willen onder meer kijken hoe er zoveel kan ontstaan. Mogelijk worden watersporters in de toekomst speciaal gewaarschuwd als er veel zeeschuim wordt verwacht. Door de coronapandemie worden er wereldwijd veel nieuwe fietspaden aangelegd. Dat heeft te maken met het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie... om zoveel mogelijk lopend of met de fiets te reizen. Veel steden grijpen de coronacrisis aan om de straten en wegen zo aan te passen... dat de voetgangers en fietsers er meer ruimte krijgen. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen. Alleen in het noorden kan nog een enkele bui vallen. Het koelt af tot 5 graden aan zee en min 1 in het binnenland...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 Goedenavond. Welkom bij dit programma Peaceful Radio Show 1385. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Vier nieuwe werkjes. Ja, hoe is het mogelijk? Ze zijn er allemaal weer, de artiesten. Ja, de productie gaat omhoog. We beginnen met een uh, EP'tje van Pravoel. Een Nederlandse artiest. Um, ja, het is, uh, ik probeer het even uit te spreken hoe dit EP'tje heet. Cura El Corazon. En dat is waarschijnlijk op Spaans. Maar um, ik zal het wel helemaal verkeerd uitspreken. In ieder geval op de website peacefulradio.info. Daar vind je de playlist. En daar uh, vind je ook een bandcamp pagina van Pravon. In The Flow is van Jozef Nimon... Die Mo, um, ...en dat is ook een compleet nieuw album. Hij komt van het label Hard Dance Records. Daarna volgen nog dertien uh, andere werkjes. We zijn terug in de tijd in 19, uh, 2017. Sorry. Um, opvallend uh, flow, dat was een uh, samengestelde groep van vier artiesten... ...waaronder Jeff Oster en uh, drie anderen, maar onder één dame... En die maakte dan hun debuutalbum Flow en dat was in 2017 alweer. Max Einstein is er met twee albums op nummer 12 met Fly Not Falling. En in het volgende uur komt hij terug met, eens even kijken, ja, met als eerste gratituned. Maar daar heb ik het straks over. Eerst maar eens even, we beginnen met Pravooi. Veel luisterplezier. Thank you.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 you pray? Peaceful Radio. Rafael Groten, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at rafaelgroden.com.